We Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Pieter Omtzigt haalt flink uit naar zijn partij, het CDA. In een uitgelekte brief schrijft Omtzigt dat hij zich niet gewaardeerd voelt bij het CDA. Verslaggever Wilco Boom vertelt waarom. Hij schrijft daarin dat hij ook inzage heeft uh, gehad in interne communicatie van het CDA. CDA zoals uh, WhatsApp berichten en e-mailverkeer tussen medewerker van de fractie en uh, fractieleden zelf. Nou, daarin zijn woorden gebruikt als psychopaat, als zieke man, uh, tering. Hond, eikel. De brief lekte uit naar de krant De Limburger en is gericht aan een club die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezing binnen het CDA. Daar deed Omtzigt ook aan mee. De politicus die veel werk deed om de toeslagenaffaire boven water te krijgen, zit al een tijdje overspannen thuis. GGD-medewerkers worden tientallen keren per dag uitgescholden en bedreigd door mensen die een coronastempel in hun gele boekje willen, zegt De Telegraaf. Minister De Jonge noemt het absurd en vindt dat we een buiging zouden moeten maken voor de GGD'ers. Er waren vorig jaar meer dan twee keer zoveel huisbezichtigingen, blijkt uit een onderzoek van Makelaarsland. Waar eerst vijf koppels vochten om een huis, zijn er nu gemiddeld zo'n elf mensen geïnteresseerd. En ook schakelen mensen vaker een aankoopmakelaar in, vertelt de directeur bij BNR. In de Ransland wordt vaker een aankoopmakelaar ingeschakeld. Even uit mijn overzicht in Amsterdam, Rotterdam zit het boven de 50 procent. Als je wat meer het land ingaat, is dat minder. Maar zien we dat ook stijgen? De Oranje vrouwen hebben vanavond verloren. Voor de Olympische Spelen eind volgende maand beginnen, spelen de vrouwen nog drie keer een oefenwedstrijd. De eerste was vanavond tegen Italië. Die verloor Oranje met 1-0. was te horen bij SBS. Nederland zelf verliest deze eerste oefenwedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen van Italië. Via een onterecht gegeven strafschop. Maar ja, die telt nou eenmaal wel gewoon.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 I'm Andermaal. Ik geloof dat dit uh, de langste draaiende plaat is uh, sinds uh, februari uh, van dit jaar. Toen die uitgebracht uh, werd. Von Vee en Openly Remember. En daarvoor Dave Weaver met uh, hun laatste single Good Man. En we gaan uh, weer vrolijk verder. Hij heeft al min of meer zijn vinger opgestoken. Uh, Colin Hoeven met uh, zijn laatste single. Coming birds outside The smell of fresh cut grass The faintest hint of Lie. It's my eye I promised you Memories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 Unforgettable Till we die It breaks my heart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 Even stil, te midden van het labai, even stil, even stil, te midden van het labai, even stil, te midden van het labai. There are places only you can take me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 to deliver to the girl I love to the girl that I desire uh -huh. Up and up and down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 Take me to the sky Like going to the mountains